De overstromingen en aardverschuivingen in Guatemala eisen steeds meer mensenlevens. Het officiële dodental staat op 36, maar waarschijnlijk zal dat nog oplopen. Een plek langs de snelweg in Guatemala is voor de tweede keer getroffen door een modderstroom. Bij de eerste aardverschuiving was een bus bedolven geraakt. Toen zo'n 100 reddingswerkers probeerden de inzittenden van de bus te redden... werden ze zelf en de bus getroffen door een nieuwe modderstroom. Reddingswerkers hebben op die plek inmiddels 20 lichamen geborgen.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 In Duitsland is bij een vliegshow een dode gevallen. De piloot van een dubbeldekker verloor kort na het opstijgen de controle over het toestel en stortte neer in het publiek. Een vrouw die de door de propeller werd geraakt overleefde het niet. Zo'n twintig mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. De piloot bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde op het vliegveld Lillinghof bij de Zuid-Duitse stad Nürnberg.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 Onze dames en heren, mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma... ...Tep, Zeppie, Peaceful Radio, aflevering 688. We zijn begonnen met dit uur, de CD Mystic Heart van Asher Queen En we gaan het verder met Music for Wellbeing, voor de vierde week achter de volgende keer... Van het label Phoenix Muziek. Je kan het allemaal met name nalezen. Even goed Nederlands praten. Nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Veel luister plezier voor deze aflevering. 688 van Peaceful Radio Tap Happy. Foka nowee, I see haba nowee, I Heerlijke muziek van Henning Flinthulm, Pure Stillness van het label. Phoenix muziek in label die heel, of en heel veel, heel, heel mooie en heel veel mooie New Age muziek produceert. We gaan afsluiten, dit eerste uur van aflevering 688 van Peaceful Radio, ik Seppi. Met een klein nebeltje. En het is met de uh, CD Circle of Light van Divine Nature. Je kan het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl Dan ga je even naar programma-info en daar vind je het allemaal. Dus dat uh, ter afsluiting van dit eerste uur. Straks ben ik terug voor nog een uurtje. Peaceful Radio, Tap, Zappie.